In de in de in de in om zomaar een uitspraak te doen over religieuze zaken. Wil ik jullie vandaag wijzen op een aantal voorschriften van het doen van een fetwa. En sinds het begin van de islam hebben geleerden, waaronder natuurlijk de metgezellen, zich bezig gehouden met het onderwijzen van de mensen in hun geloof. Ze hebben getracht ...de wetoordelen van de islam bekend te maken aan deze mensen. Bij dit proces behoort natuurlijk ook zoiets als het uitspreken van een fetwa. Oftewel het doen van een fatwa, Of wat ook wel in het Arabisch, el-iftah wordt genoemd. En wanneer een geleerde een fatwa wil uitspreken... ...dan moet dat natuurlijk volgens bepaalde richtlijnen gebeuren... Want deze tak van de islamitische wetenschap geniet een verheven positie binnen de islam. En behoort tot de nobele islamitische werken. Dit is op zich logisch, aangezien de persoon die een fatwa uitspreekt namens Allah subhanahu wa ta'ala spreekt en zijn regels aan de man brengt. Dus het is niet zomaar iets. Je spreekt of je voert het woord namens Allah subhanahu wa ta'ala. Dus men dient bewust te zijn van het belang van het doen van een fatwa. Deze mensen die zich daarmee bezig hebben gehouden... kunnen ook aangemerkt worden als de erfgenamen van de profeten. Want voorheen was het natuurlijk... De profeten die zich bezig hielden met het doen van uitspraken omtrent religieuze zaken. En die zich natuurlijk de taak van levetua op zich namen. Dus men dient bewust te zijn van de grootsheid van dit onderdeel van de islam. En het is niet zo dat iedereen hiervoor in aanmerking komt. De aangewezen mufti... Is iemand die aan bepaalde voorwaarden voldoet. Als eerste is het belangrijk dat men zich vasthecht aan de duidelijke religieuze teksten. Het is niet nodig om je te mengen in eindeloze filosofische gesprekken en discussies die op niets uitlopen, maar baseer je op de Koran. En de sunnah. Men dient zich te houden aan de teksten van de Koran en de sunnah. En zich daarop te baseren. Wanneer hij natuurlijk een oordeel wil vellen over een bepaalde zaak. En daarom zei Ibn Abbas radiallahu anhuma: Doe geen uitspraken die in strijd zijn met het boek en de sunnah. Dus alles wat jij zegt moet conform het boek en de sunnah zijn. Alleen dan is het correct. En alleen dan zal men ervoor beloond worden. Is het in strijd met de Koran en de Sunnah, dan is het een gevaarlijke zaak. En ook daarover zullen we het hebben, inshallah. Als tweede dient hij stil te staan bij de consensus van de moslimgeleerden, oftewel Ijma. En hij dient deze in acht te nemen. Want de profeet Vrede zij met hem, gaf te kennen dat de moslimgemeenschap het nood eens zal zijn over een dwaling. Dus als de geleerden, de moslimgeleerden het eens zijn over een bepaalde kwestie en er is sprake van consensus, dan kan jij aannemen dat deze zaak 100% correct is. De profeet zegt namelijk, Mijn oma zal het niet eens zijn over een zaak die dwaling is. ze dus zullen het enkel en alleen eens zijn over een zaak die de waarheid in zich heeft. Ten derde, dienen zij natuurlijk, dus de mensen die zich daarmee bezighouden, met het doen van uitspraken over het geloof, dienen de doelstellingen van de sharia van de islam te waarborgen en intact te houden doelstellingen die bedoeld zijn om de algemene belangen van de umma te behartigen en hierbij moet je denken in eerste instantie aan het geloof het dien daarna aan al het verstand daarna een nefs oftewel de ziel en daarna al maal terwijl de bezit. Dus als een mufti een uitspraak gaat doen, dan dient hij rekening te houden met deze zaken. Dus hij moet niet een uitspraak doen die nadelig is voor dien, voor het geloof. Nadelig is voor het verstand. Nadelig is voor nefs. Of nadelig is voor het bezit. Op de vierde plaats dient en moeft hij ook aandacht te hebben voor de huidige normen en waarden. Daar dient hij rekening mee te houden. Maar daarmee natuurlijk doel ik op de correcte normen en waarden... die niet in strijd zijn met de religieuze teksten... en die niet in strijd zijn met de consensus van de moslimgeleerden. Alleen deze vorm van normen en waarden dient gerespecteerd te worden... en meegenomen te worden... Bij het doen van een Fetwa. Ook dient de Mufti rekening te houden met de omstandigheden, de plaats en de tijd waarin hij leeft. Want een Fetwa kan van plaats tot plaats en kan van tijd tot tijd verschillen. Dit betreft natuurlijk Fetwa die gebaseerd zijn op de tradities en de gewoontes van bepaalde streken. Dus door bepaalde omstandigheden kan de mufti een andere uitspraak doen dan gewoonlijk. Rekening houden met de omstandigheden van de plaats waar hij zich bevindt. Dit is tevens iets wat de profeet sallallahu alayhi wa heeft gedaan. Rekening houden met de omstandigheden van zijn tijd. Met de omstandigheden van zijn volk. Want we weten alle dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam, tegen Aisha zei... in een correcte overlevering... was het niet dat jouw volk pas moslim is geworden... dan had ik de kaaba afgebroken om deze helemaal opnieuw te bouwen. Maar omdat de mensen pas moslim zijn geworden... en misschien zoiets niet zouden begrijpen... en ze zouden denken, wat krijgen we nou gaat de profeet het heilige huis slopen, afbreken en misschien kan het leiden tot fitna, tot anarchie, tot wanorde, heeft de profeet sallallahu alayhi wasallam gezegd, dan doe ik het maar niet. Dus een mufti moet ook rekening houden met de omstandigheden die zich voordoen in zijn tijd. Ook zegt en kijk naar de wijsheid van de geleerden. Die natuurlijk veel verder kijken dan hun neus lang is. De meeste van ons hebben een beperkte visie. En zullen heel snel zonder nadenken een oordeel vellen. Maar zie hier een grote geleerde. En kijk hoe hij te werk zal gaan. En vraag jezelf af of jij ook hetzelfde zal doen in zo'n situatie. Ibn al qayyim rahmatullah alayhi, die zegt dat Sheikh ibn Taymiyyah, rahmatullah alayhi, samen met een aantal van zijn vrienden langs een groep Tartaren liep. En die waren natuurlijk toen de tijd, islamitische grondgebied, binnengevallen. En hebben heel veel moslims vermoord in die tijd. En hij liep voorbij een groepje Tartaren. En zij meenden zogenaamd moslim te zijn. En zij waren bezig met het drinken van alcohol. Toen begon een aantal van de vrienden van Ibn Uthemiya rahmatullahi aleyhi. Deze mensen te vermanen. En tegen hen te zeggen dat zij geen alcohol mochten drinken. Toen heeft Ibn Uthemiya rahmatullahi aleyhi hen dit kwalijk genomen. En hij zei tegen hen dat zij hun monden moesten houden. En niks tegen die mensen moesten zeggen. Want hij zegt... Laat ze, laat ze hun gang gaan. En de meeste mensen zullen het niet begrijpen. Hoezo laat ze hun gang gaan? Ze zijn alcohol aan het drinken. Hij zegt laat ze hun gang gaan. Allah subhanahu wa ta'ala heeft alcohol verboden. Omdat deze de personen ervan weerhoudt. Om Allah te gedenken. En het gebed te verrichten. En alcohol in geval van deze mensen. Die op dit moment aan het drinken zijn. Weerhoudt hen ervan om anderen te doden. En hun bezittingen af te pakken. Dus laat ze drinken. Want hoe zat het nou? Zij dronken. En waren niet meer bij zinnen. Waren niet meer bij bewustzijn. Dat had enkel en alleen schade voor hunzelf. Maar als zij de dronkenschap van zich afschudden... en zij werden weer wakker... en ze komen weer bij... wat gingen ze dan doen? dan gingen ze de moslims vermoorden... en de moslimvrouwen verkrachten. Dus Zegel Islem zegt... we hebben hier te maken met voordelen en nadelen. We hebben twee nadelen. De ene nadeel is dat zij aan het drinken zijn. Als zij alcohol laten staan... dan gaan zij moorden en verkrachten. Dus laat ze maar drinken. Dat is beter... Ten vijfde, dient een mufti trots te zijn op zijn geloof, op zijn religie? Want alleen dan kan hij een juist oordeel vellen over een bepaalde zaak. Hij moet zich niet laten meeslepen door wat anderen vinden, of wat anderen denken. Dus een mufti moet iemand zijn die trots is op dit geloof van ons. En die weet dat hij met dit geloof... De waarheid in pacht heeft. En hij laat zich niet door buitenstaanders manipuleren, doet hij niet. En niet zoals een aantal mensen vandaag de dag. Het gaat hen enkel en alleen om wereldse zaken. Geef hem geld en hij zegt wel dat alcohol toegestaan is. Geef hem geld en hij zegt wel dat zinnen toegestaan is. Een mufti is iemand die Allah subhanahu wa ta'ala vreest... Iemand die enkel en alleen oog heeft voor de Koran en de Sunna. Niks anders. En wat de mensen van hem denken of vinden, dat boeit niet. Een zesde voorwaarde is dat men geschikt is voor het uitspreken van een feto. En dan zeg ik tegen de broeders en de zusters die zomaar uitspraken doen. Als zij gevraagd worden naar bepaalde zaken, dat zij moeiteloos een oordeel vellen... Tegen hen wil ik zeggen, voldoen je aan de volgende zaken. Hij dient in eerste instantie een moslim te zijn. Een vetsel van een kefir telt natuurlijk niet. Al zie je vandaag de dag dat eigenlijk heel veel niet-moslims worden uitgenodigd om uitspraken te doen. Of Arabisten wat je ziet, Orientalisten. En die dan uitspraken doen over de islam. En de moslims moeten zo en de moslims moeten zus. Dat telt niet, dat is niet belangrijk eerste voorwaarde is dat hij moslim is dan pas mag hij spreken over de islam hij dient een betrouwbare persoon te zijn die zich op afstand houdt van alle verdorvenheden iemand die zichzelf een mufti noemt maar je betrapt hem op het drinken van alcohol of je betrapt hem op liegen of op bedrog ook van zo'n persoon wordt een vetwa niet geaccepteerd hij moet ook uit de buurt blijven van zonden. Alle zonden. Je gaat niet een persoon die je op straat ziet roken vragen om een vetwa. Natuurlijk niet. Ook moet hij uit de buurt blijven van zelfs twijfelachtige zaken. Zelfs twijfelachtige zaken moet hij zich niet schuldig aan maken. Hij dient natuurlijk ook over een goede geestesgesteldheid te beschikken. Hij moet goed bij zijn hoofd zijn. Je gaat niet een krankzinnige om een vetwaar vragen. En hij moet natuurlijk een brede visie hebben. Dus hij moet niet te beperkt in zijn visie zijn. Hij moet ook aan de gevolgen van zo'n uitspraak die hij doet kunnen denken. Als ik dit zeg, wat zijn dan de gevolgen? Hij dient ook het vermogen te hebben om zich in de materie te verdiepen en hij dient het vermogen te hebben om de juiste conclusies te trekken en dat is ook niet weggelegd voor iedereen het zijn er maar weinig die dat kunnen hij moet de religieuze teksten kunnen begrijpen en niet zoals iemand ooit een keer heeft gezegd die dacht dat hij kennis had van het geloof en die komt een overlevering van de profeet tegen waarin de profeet zegt La salat li ha'idin illa bi Oftewel, hij denkt: ha'id, taalkundig betekent dat een menstruerende vrouw. Dus hij denkt: een menstruerende vrouw mag niet bidden. behalve als ze een hoofddoek op heeft. Dat is wat hij letterlijk van de hadith begreep. En mensen met kennis die weten dat eigenlijk met een ha'id hier. een volwassen vrouw wordt bedoeld, en niet een menstruerende vrouw. Dus hij moet een brede visie hebben, veel kennis hebben. Niet alleen van de taalkundige termen, maar ook van de religieuze termen. Ook dient hij kennis te hebben van Nasih wal mansog, oftewel de teksten die opgeheven zijn. Want er zijn bepaalde versen die nog steeds te vinden zijn in de Koran, die wij reciteren en waarvoor je beloond wordt, maar het oordeel dat te herleiden is uit zo'n tekst of uit zo'n vers, is opgeheven, is nietig verklaard, door de komst van een andere vers. En daarom toen Ali radiallahu anhu een man les zag geven in een moskee, het allereerste wat hij hem vroeg is, heb jij kennis van Nasih wal mansoog? Toen hij nee zei, wist Ali dat deze man niet geschikt was om kennis door te geven aan mensen. Hij moet kennis hebben van Nasih wal mansoog. En hij dient natuurlijk ook bekend te zijn met de Koran en de sunna van de profeet sallallahu alayhi wa En uiteraard dient hij kennis te hebben van de Arabische taal en van de grammaticale regels. Want zoals ze zeggen, Arabische taal noemen ze ook wel eens waar, ilmul ala. En dat betekent dat eigenlijk de Arabische taal gelijk staat aan het instrument wat een geleerde nodig heeft om de religieuze teksten te begrijpen. Als jij van een timmerman vraagt om een deur te maken, dan heeft hij hout nodig, dan heeft hij spijkers nodig, dan heeft hij een hamer nodig. Dat zijn zijn instrumenten. Anders zal hij zijn werk niet kunnen verrichten. Hetzelfde geldt voor een geleerde. Zijn allerbelangrijkste instrument, eerste instrument, is de Arabische taal. Als hij de Arabische taal niet beheerst... dan moet hij zich helemaal onthouden van doen van uitspraak over het geloof. Dan kom je helemaal niet in aanmerking... voor het praten over religieuze zaken. Want dat is een eerste vereiste. Ook dient hij natuurlijk enige kennis te hebben van de zwakke overleveringen. Oftewel... al ahadith al-Da'ifa. Ook dient hij kennis te hebben... Van de correcte overleveringen. Oftewel. Al-Ahadith al sahihah En ook dient hij. Kennis te hebben. Van de leugenachtige overleveringen. Oftewel. Al-Ahadith al-Mawdu'ah. Die gefabriceerd zijn. Die door iemand. Zijn bedacht. In het leven zijn geroepen. En die helemaal. Niet toe te schrijven zijn. Aan de profeet. Sallallahu alayhi wa sallam. Die kennis moet hij enigszins hebben en bezitten. En hij dient natuurlijk als laatste ook dicht bij de samenleving te staan waarin hij leeft. Hij moet weten wat er speelt in zo'n samenleving. Wat er gaande is. Hij dient daarnaast een zuivere intentie te hebben. Ik las, toewijding. Hij mag zich niet laten beïnvloeden... Door zijn eigen valse verlangens. Eigen belangen. Hij dient zich strikt te houden aan de religieuze teksten. En als het gaat om een zaak waarbij de expertise van derden nodig is. Dan moet hij er alles aan doen om die informatie in te winnen. Voordat hij een fatwa doet. Zoals wij vandaag de dag bijvoorbeeld te maken hebben met IVF. Kunstmatige inseminatie, zoals we ook te maken hebben met orgaandonatie, al dit soort zaken. Hij moet, zo moeft hij, voordat hij een fatwa doet over deze zaak, als iemand hem vraagt, is het toegestaan om je organen te doneren? Dan zou hij eerst in staat moeten zijn om zich in te beelden wat orgaandonatie betekent. Anders zou die niet tot een oordeel kunnen komen. En als hij dat niet kan, dan moet hij de expertise van derden, van anderen, van artsen erbij halen. En dit zijn zaken, die ik net heb genoemd allemaal, die slechts weggelegd zijn voor de allergrootste geleerden. Na nou, het benoemen van al deze zaken, als er iemand tussen jullie was, die misschien bij zichzelf dacht dat hij wellicht een kleine moeftie is, dan vraag ik je nu. Is dat nog steeds het geval? Als je zegt ja. Dan zeg ik sowieso dat het niet klopt. Want je voldoet niet aan één van die voorwaarden. Want het is niet goed gesteld met je geestesgesteldheid. Dat kan niet. Alleen de allergrootste voldoen aan deze voorwaarden. En zij zijn degene die moeten praten. Over religieuze kwesties. Moeilijke zaken die zich voordoen. Waarmee de omma te maken krijgt en natuurlijk moet zo'n persoon ook de moed hebben om te zeggen dat hij geen antwoord kan geven op de vraag van mensen wanneer hij een vraag voorgelegd krijgt waarop hij geen antwoord kan geven of wanneer hij vastloopt met betrekking tot een bepaalde zaak die moed moet hij ook hebben dan moet hij kunnen zeggen ik weet niet en zo herken je een grote geleerde dat hij absoluut geen moeite mee heeft om te zeggen ik weet niet. En zie hier Imam Malik rahmatullah alayhi, de grote Imam Malik. De grote man, Imam al-Madina. Deze man krijgt 40 zaken voorgelegd. Vier ervan wist hij te beantwoorden. En de resterende vragen, 36, beantwoordt hij met ik weet niet. En een keer werd hem een vraag gesteld. En ze ik weet niet. En toen zei iemand, maar imam Melik. Wat moet ik tegen de mensen zeggen die mij hebben gestuurd naar u? Zij verwachten een antwoord. Wat moet ik zeggen? De grote imam Melik wordt gevraagd over een kwestie. En ik krijg geen antwoord. Wat moet ik tegen mijn mensen zeggen? Toen zei hij tegen hen, zeg maar tegen hen. Dat imam Melik niet weet. Zo simpel ligt dat. Ook dient de mufti zich ervan bewust te zijn dat zijn uitspraak bepalend is voor de daden van aanbidding van andere mensen en dat deze ook bepalend is voor hun omgang met andere mensen en dat zijn uitspraak nageleefd zal worden door andere mensen de mensen grijpen die uitspraak met beide handen aan en gaan ermee aan het werk en vertalen die naar daden en als het fout is, wil jij dan al die zonden die zij daardoor zeg maar, plegen op jou geweten hebben? Dus denk na voordat je iets zegt. El ifte beste broeders en zusters, oftewel het uitspreken van een fetwa is een manier van het verspreiden van kennis. En is een manier om de islamitische umma te behoeden van afdwalingen. Dus het is een grote zaak. Iemand die deze kwaliteiten in zich heeft, dus de kwaliteiten om zich als een mufti te profileren, moet ook naar voorgrond optreden. Hij moet ook naar voren komen en deze taak op zich nemen. En hij mag deze kennis niet verborgen houden. Hij is verplicht om deze kennis met anderen te delen. Heb je die kennis niet in je, dan moet jij je eigenlijk onthouden van het doen van uitspraak over het geloof. Heb jij die kennis in je, dan moet je naar voren komen. En dan moet jij die last op je schouders dragen. En je moet de mensen onderwijzen in hun geloof. Allah subhanahu wa ta'ala zegt namelijk in een vers in Surat Ali Imran 187: <tied> Oftewel, en gedenkt toen Allah een verbond sloot met degene die het schrift gegeven waren. Mensen van kennis dus. Opdat jullie het schrift en die kennis aan de mensen duidelijk zouden maken. En opdat jullie het niet zouden verbergen. Een verbond is hij met hen aangegaan. En wat is nou de definitie van een fatwa? Wat is nou een fatwa? Een fatwa kan als volgt gedefinieerd worden. Ibn Hamdan al-Hambali zegt namelijk... De fatwa is het bekendmaken van een religieus wetoordeel op basis van religieuze bewijzen aan degene die hierover een vraag stelt. En de reden waarom een fetu een belangrijke positie geniet binnen de islam, is onder meer vanwege het feit dat Allah subhanahu wa ta'ala zelf deze taak op zich heeft genomen. Zo staat er in Surat An-Nisa, vers 127. Oftewel, en zij vragen jou om een uitspraak, om een fatwa over de vrouwen. Zeg Allah, doet een fatwa over hen. Doet een uitspraak over hen. Surat An-Nisa, 127. Dus Allah subhanahu wa ta'ala schrijft al-iftah aan zichzelf toe in dit vers. Ook zegt ibn al-qayyim rahmatullahi alayhi dat de eerste persoon die deze taak op zich heeft genomen binnen deze ommen de profeet is. Daarna hebben een aantal metgezellen het van hem overgenomen en zij waren de beste muftis op de profeet na. En degene die ervoor kiest om zich hiermee bezig te houden. Ik wil niet zeggen dat niemand daarvoor in aanmerking komt. Maar degene die ervoor kiest om zich hiermee bezig te houden in de toekomst, heeft een lange weg te gaan. Dient een lange adem te hebben. Ontzettend lang. En dient zich ervan bewust te zijn dat hij zich op glad ijs begeeft. Ik zeg altijd, als een persoon naar je toe komt en zegt, ik heb bijvoorbeeld last van mijn maag. Wat zeg je dan? Ga naar je huisarts. Als iemand zegt, stel je voor, hij zegt, we zijn van plan om de moskee uit te breiden, groter te maken. Wat zeg je dan tegen hem? Je hebt een architect nodig. Maar wanneer als een persoon vraag stelt over het geloof schijnt iedereen ineens een expert te zijn op het gebied van geloof. Het is beter om dan maar zelf als leek een operatie te gaan verrichten bij een zieke persoon, of als leek de moskee te gaan uitbreiden, dan dat jij een uitspraak doet over het geloof. Want stel je voor, als jij als leek de moskee zou uitbreiden. Wat kan er gebeuren? De moskee stort in. Mensen gaan dood. Dat is het allerergste. Het is ontzettend erg. Maar het is nog bij lange na niet zo erg als het doen van een uitspraak over religieuze kwestie. Of als er dan een persoon, de moskee, zou proberen uit te breiden met zijn beperkte kennis... ...dan zijn we natuurlijk levens kwijt hier in het wereldse leven. Maar een persoon die eigenlijk uitspraken doet over religieuze kwesties die is eigenlijk verloren, zowel in het wereldse leven als in het hier Het allergevaarlijkste wat een persoon kan doen, is zonder kennis uitspraken doen over Allah. Allah subhanahu wa ta'ala zegt namelijk in Surat al araf 33, Oftewel, zeg mijn Heer, heeft slechts de zedeloosheden verboden, wat er openlijk van is en wat er verborgen van is, en de zonde, en de overtreding zonder recht, en dat jullie Allah deelgenoten toekennen, waarvoor Hij geen bewijs heeft neergezonden, en dat jullie over Allah zeggen wat jullie niet weten. Ook zegt Allah Subhanahu wa Taala, "Wala taqulu lima taṣifu al sinatukum al-kalb. Hada halal wa hada haram. Ltaftaru al Allah al-kalb. Inna al-ladin yaftarun al Allah al-kalb. La yuflīḥun." Of terwijl en zeg niet door de leugens die jullie tongen beschrijven. Er is toegestaan en er is verboden. En ik zal vandaag de dag zeggen: ga internet op. En je ziet alleen maar halal haram, halal, haram, halal, haram, halal, haram, halal, haram. Er is geen één vraag die beantwoord wordt met ik weet niet. Halal, haram, halal. Terwijl Allah subhanahu wa ta'ala zegt. Dat is niet toegestaan. En dat is verboden. Om over Allah een leugen te verzinnen. Voorwaar? Degenen die over Allah de leugen verzinnen zullen niet welslagen. Sorat en Nahl 116. Tot en met 117. Hieruit valt op te maken dat een persoon een zaak pas halal of haram kan verklaren. Als hij de nodige kennis daarover bezit. Vandaar dat een groot aantal metgezellen bang was om uitspraken te doen over het geloof. We hebben het over de metgezellen. In zoverre dat zelfs Abdurrahman ibn Abi Leila vertelt... Hij zegt namelijk, ik heb 120 metgezellen van de profeet meegemaakt. Als een van hen over een religieuze zaak werd gevraagd, dan verwees hij de steller van de vraag door naar een andere metgezel. En zo werd de persoon van de een naar de ander doorverwezen. Totdat hij weer terug was bij af. Dus totdat hij weer bij de eerste persoon aankwam. Dus hij werd steeds doorverwezen. Aan de volgende persoon, de volgende persoon. Niemand durfde een antwoord te geven. Dit waren de metgezellen van de profeet. De leerlingen van de profeet, sallallahu alayhi wasallam. Ook werd imam Malik eens over een zaak gevraagd. En hij antwoordde toen, ik weet het niet. Toen zei iemand tegen hem, de steller van de vraag. Maar dit is een makkelijke en lichte zaak. Toen werd imam Malik ontzettend boos. En hij zei, kennis, oftewel religieuze kennis kent geen zaken die licht en makkelijk van aard zijn. Ben jij vergeten dat Allah subhanahu wa ta'ala zegt, inna sanulqi alayka qawlan oftewel voorwaar, wij zullen zware woorden op jou doen neerdalen. Surat al-Muzammil, vers nummer 5. Dus alle kennis is zwaar. Vooral als het gaat om kennis waarover men verantwoording moet afleggen op de dag des oordeels. Als we het hebben over het uitspreken van een fetwa, dan kunnen wij zeggen dat deze taak slechts weggelegd is voor de geleerden die aandacht hebben voor de teksten van de Koran en voor de overleveringen van de profeet Vrede Zij met Hem. Het zijn die geleerden die als genade dienen voor de oma. Die geleerden. Wiens aanwezigheid in de omme barmhartigheid betekent. Daarom pleegt een aantal van onze vrome voorgangers te zeggen. Dat een hele stam doodgaat, komt te overlijden. Is mij geliefder dan de dood van één geleerde. En als wij naar de geschiedenis kijken, beste mensen. Dan merken wij op dat de shirk, veel godendom. Slechts zijn hand op bepaalde gemeenschappen heeft weten te leggen toen de geleerden er niet meer waren. Neem als voorbeeld het verhaal van Noor, Het verhaal van zijn stam. Het was na de dood van die geleerden en rechtschapen mensen, dat de shirk zijn gemeenschap is binnengeslopen, binnengedrongen. Ook moet er bij de mensen een besef zijn van de grootsheid en het belang van het doen van een fatwa. En ook het besef van hoe gevaarlijk het is om een verkeerde vetua aan mensen te geven. En daarom is ook gezegd, degene die eerder dan de rest de drang heeft om een vetua uit te spreken, heeft eerder dan de rest de drang om het vuur binnen te treden. En tot slot wil ik een aantal zaken benoemen die met betrekking tot een religieuze onderwerp. Zich als obstakel kunnen opwerpen in de weg van een mufti. Of in de weg van iedere persoon. Als eerste het niet hebben van vrees voor Allah, de verhevenen. Dat men Allah subhanahu wa ta'ala niet vreest. Dan kan hij alles zeggen. Dan kan hij alles verbieden en dan kan hij weer alles halal verklaren. Twee. Het niet beschikken over een verstand dat in staat is onderscheid te maken tussen het goede en het kwade. Iemand die het verschil niet ziet tussen het verrichten van het gebed en het drinken van alcohol. Die kan niet als moeftie optreden. Hij moet toch kunnen zien dat het drinken van alcohol slecht is. En dat het verrichten van het gebed goed is. Drie. Het niet in staat zijn om de gevolgen van zijn daden en van zijn handelingen en uitspraken in te zien. En vier. Vier. Het tekortschieten in kennis. Want kennis weerhoudt een persoon ervan om zomaar over iets te spreken. En dat zul je ook zien. En naarmate een persoon vordert in kennis en meer kennis werft, dan zal ook zijn iman stijgen. Dan zal hij ook zich steeds meer onthouden van een doen van uitspraak over het geloof. Kijk maar om je heen. Ik denk dat iedereen het wel heeft ervaren. Als jij je bevindt in een zitting met mensen van kennis. Dan zul je zien dat zij bang zijn om uitspraken te doen over het geloof. Terwijl als jij je bevindt in een zitting vol onwetende mensen. Dan zie jij dat ze continu uitspraken doen over het geloof. Continu. De ene roept dit, de andere roept weer dat. En ga ze allemaal door. Dus hoe meer kennis... Des te minder een persoon de durf heeft om te praten over het geloof. Om zomaar te praten over het geloof zonder bewijzen. En een van de problemen waar men ook mee te kampen heeft als het gaat om het uitspreken van een fetwa, ...is dat een aantal mensen zich haasten in het doen van een uitspraak over religieuze kwesties. En niet de tijd voor nemen om erover na te denken. En op diegene is de volgende uitspraak van toepassing... Namelijk iemand, dat zeggen de Arabieren, iemand die iets voor zijn tijd wil klaarspelen, voor elkaar wil krijgen, hem zal als straf deze zaak ontnomen worden. En weet één ding, dat een deel van de kennis jou niet gegeven zal worden, totdat jij je helemaal overgeeft aan kennis. Als jij je helemaal hebt overgegeven... Aan kennis, aan leen, dan pas zal jou een klein deel gegeven worden. Ook zijn sommige mensen niet geschikt voor het doen van een uitspraak over religieuze kwesties. Want zij wensen enkel en alleen het welbehagen van de mensen. En niet het welbehagen van Allah subhanahu wa ta'ala. En zo zie je dat deze mensen erop waken, telkens als ze zich bevinden in een zitting, dan vragen ze de mensen... Om hen vragen te stellen. Dan zegt hij tegen de mensen. Stel mij vragen over het geloof. Ik kan op al jullie vragen. Antwoorden geven. Terwijl een geleerde persoon. Pas zal antwoorden als hij gevraagd wordt. En als de mensen erop aandringen. En dit soort mensen. Die eigenlijk heel graag gevraagd willen worden. En heel graag antwoorden willen geven. En heel graag indruk willen maken. Eigenlijk op de mensen. Deze mensen. Zullen enkel en alleen ontsporen van het rechte pad. Want dit heeft enkel en alleen afdwaling als gevolg. Want hierdoor krijgt natuurlijk het persoon het gevoel alsof hij de grootste geleerde is. En de meest belangrijke persoon is onder de mensen. En daardoor dreigt hij steeds meer grotere fouten te maken. En steeds meer van het rechte pad verwijderd te raken.